Dikter Haak met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders heeft gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen... veel kritiek gekregen van zowel oppositie als regeringspartijen. Ze vinden zijn harde bewoordingen en karakteriseringen respectloos en niet inhoudelijk. Wilders noemde bijvoorbeeld PVDA-leider Cohen een bedrijfspoedel... en CDA-bewindsman Knapen staatssecretaris van Sinterklaaszaken. Gisteren kwamen de fractievoorzitters van alle partijen aan het woord over de regeringsplannen. Vandaag antwoordt premier Rutte. In 2010 zijn meer dan 300.000 mensen om het leven gekomen door rampen. Het is het hoogste aantal doden in jaren, zo blijkt uit cijfers van het Rode Kruis. De totale schade bedroeg 90 miljard euro, drie keer meer dan een jaar eerder. De meeste rampen hadden te maken met het klimaat. Haiti werd in 2010 zwaar getroffen door een aardbeving, Rusland door een hittegolf en China door overstromingen en droogte. In Amerikaanse staat Georgia is de omstreden executie van Troy Davis uitgevoerd. Davis werd terechtgesteld vanwege de moord op een politieagent in 1989. Over zijn schuld waren veel twijfels ontstaan, vooral omdat zeven van de negen getuigen hun verklaringen hadden ingetrokken. De executie werd eerder vannacht op het laatste moment nog uitgesteld, omdat er nog een verzoek liep bij het Hoge Rechtshof in Washington. Maar na een paar uur besloot het Hof dat er geen reden was tot uitstel.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 Het weer wisselen bewolkte, vooral vanochtend kans op een enkele bui. Vanmiddag overwegend droog en vooral in het noordwesten breekt de zon wat vaker door. Gemiddeld 17 graden wordt het vandaag. Morgen is er meer ruimte voor de zon en loopt de temperatuur op tot een graad of 18. Het weekend verloopt droog en vrij zonnig met maximaal rond of net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad van 4 kilometer en langer, staan er op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 1 Brugge 6 kilometer en richting Amsterdam bij Klopend Diemen 8. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Afrit Gelder en Klopend Everdingen 9 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam 4 kilometer en richting Den Haag bij Zoeterwoude nog 7. Op de A7 Hoornzaandam bij Klopendzaandam 4 kilometer, vervolgens op de A8 Voort Koemplein nog eens 7 op de A9 ook maar op Solveen, tussen Beverwijk en Raasdorp, 8 kilometer. De A10 Zuid, tussen Diemen en de Rij 4 kilometer. De A12 Den Haag-Utrecht, na een ongeluk, tussen Zevenhuizen en Woerden 15 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 5. Op de A27 Almere-Utrecht, tussen Eemnes en Beeldhoven 9. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de Uithof en Soesterberg 4. En van Zwolle naar Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 De guitar Tango van de Shadows, dat was uh, een hele oude deze. Die CD rook ook de mottebal een beetje, maar... Dus hij stond wel al op CD. Ja ja ja, ja. <laughs> nou dacht ik ja, nou, niet hoor, ja, want deze is van eind jaren 50. Shadows ja, waren zo, toen ja. de begeleidingsband oh, van Cliff Richard. ziet uit. Er wordt aan de overkant al ja. druk gediscussieerd. Ja, die microfoon staan open. Dus alles wat je nu ja, zegt ja, ja, ja. gaat gewoon. Dus wat wordt voor de oh, leuk. Nou dan hebben we het de stad van over niet Nee, ja, goedemorgen, allemaal. Goedemorgen, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Wimpa. En die Sociaal Zandvoort en ja. Michel Demers zijn de gemeentebelangen Zandvoort. Michel heeft gevraagd om in het kort even uit te leggen of dat kon. Nou, Michel, ga je gang, houd kort. Ja, ik houd kort. Er um, is in de vorige periode, dat was meneer Bierman, die was verantwoordelijk voor het hele gebied waar de Watertoren in staat. Die heeft een voorontwerp bestemmingsplan neergelegd. En bleek opeens dat, in tegenstelling tot het kader wat daarvoor was geschapen in het hele gebied, dat de print van de watertoren verkleind was. En wel op dusdanige wijze dat de afgesproken prijsvraag niet door kon gaan, want je kon geen nieuwe toren maken in een oude, dan wel in een nieuwe sfeer. Toen heeft de GWZ amendement ingediend uh, om die voetprint groter te maken. De hele raad heeft gezegd van... Uh, nou, dat is een prima plan, dan kunnen we er wat mee, ook als we gaan renoveren in een oude stijl. En toen heeft meneer Bierman even tussendoor, zei hij van, eerst zei hij van, ja dat is goed, ja. prima plan. En daarna opeens ging nee. hij even koffie drinken. Gossen. En toen zei hij, nee, het is geen goed plan. Nou, daar is eigenlijk de nadigheid begonnen. Hoe lang is dat geleden? Uh, vorige, vorige bestuursperiode, 2008, 2009. Dus toen zijn we twee, drie jaar verder en de stenen vallen eruit. Maar goed, daar gaan we het straks niet even over. Toen is er gewaarschuwd van, uh, joh, die mensen gaan naar de rechter, want dit is onbehoorlijk bestuur. Toen heeft meneer Bierman gezegd, nou het zij zo, dan zien we elkaar wel voor de rechter. En, ja, en die lijn is doorgezet. Ja. Maar zijn we bij de rechter geweest? Uh, ja, nou in zoverre dat de, de, de Waterkoren-CV heeft gezegd, oké, okay, dan zien we elkaar wel bij de rechter. Ja. En toen heeft de gemeente, die heeft uh, onlangs voor een paar maanden geleden gezegd, kunnen we om de tafel zitten. Hij heeft de CV, uh, Watertoren heeft gezegd. Ja, maar uh, u heeft zelf gezegd: van we zien elkaar wel voor de rechter. Ja. Nou, dan wachten we maar uh, de uitspraak af van de zitting van 5 september ja. bij de Raad van State. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag van Sociaals Antwoord: wat is de stand van zaken omtrent de Watertoren? Ja. Toch? Ja. Ga gaan. Uh, dat klopt. En, uh, we hebben we eigenlijk helemaal niet uh, een echt antwoord op gekregen. Er dus schijnt een of ander uh, herbestemmingsrapport te zijn. Ik nou, uh, Wie het rapport gemaakt heeft, weet ik niet. Dat weet ik wel. Uh, Wat er in het rapport staat weet ik ook niet. <laughs> weet ik ook niet. <laughs> ja, want het is uh, in ieder geval bij de raad zelf is dat niet bekend. Maar um, dat rapport is gemaakt door een bureau. Dat ja, weet, nee, nee. weet ik niet. Nee, Dan ga ik even naar nee, met jou. Ja. Dat rapport. Ja, dat we is, gezien. Wie, wie ja, dus, heeft opgeschreven om het rapport te schrijven? Rijksdienst, uh, Monumenten, Herbestemming. Er zijn vier vestigingen. Van, uh, maar het is in... toch geen Rijksmonument? Nee, het is een Rijksdienst die dat okay. allemaal gemeentes helpt om uh, dus oude gebouwen een nieuwe bestemming te geven zonder mm. ze te slopen. Nou, die hebben twee externe ingehuurd. Dat is. Uh, ik, ik wil even terug naar de laatste zin: ja. hergebruiken zonder te slopen. Ja. ja. Dus dat gaat nu het, het, het, de insteek worden? Dat is de insteek, want vanuit de gemeente gedacht, hè, dus ik ben, stel ik werk bij de gemeente, ja. ik denk nou dat is een van de steenpuis, die watertoren ook in de gemeenschap, als we nou dat ding uh, gewoon zo houden... <laughs> Maar we gaan er uh, uh, iets nieuws van maken, een nieuwe bestemming geven. En er moet heftig verbouwd worden, maar de buitenkant blijft, blijft verder precies hetzelfde. Als we dat nou met ja? de hulp van het Rijk, of niet met geld, maar in ieder geval met kennis en expertise, als we dat nou aan die eigenaren voorleggen, dan hebben zij een nieuwe toren en de bevolking is ook tevreden. Dat is dan de insteek geweest. Ja. Oké. Okay. Even, even een vraagje tussendoor. Want jij was destijds wethouder. Ja. Ik heb dat verkoopcontract wat de gemeente had met de toenmalige eigenaar ja. toen heel goed gelezen. En er stond letterlijk in dat die niet afgebroken mocht worden. Nee, dat is dus... een van de voorwaarden in het contract. Nee, er stond in, er stond in dat de toren een identiteitsbepalend ja. karakter moet houden. Ja. En daarna uh, heeft het CDA een klein amendementje erbij gedaan En die heeft gezegd, ja maar toch maar niets lopen. Niets lopen, nee. En, en daar is over besloten. Is dat dan ook het uitgangspunt bij nou, alle discussies? Ik heb niet? het uitgangspunt zelf hebben genomen. Hij moet identiteitsbepalend zijn. Dus wat hij nu eigenlijk niet is. Ja, hij is voor ons identiteitsbepalend. Omdat wij dat ding gewend zijn. Ja. Maar voor mensen van buiten zegt het niks. Dus ik denk, identiteitsbepalend is dan zon, zee, strand vissen. En is er een, uh, een grote vis van, of een vuurtoren, of dan, dan lijkt het ...je moet niet een gebouw worden waarvan je denkt, nou dat had voor hetzelfde geld in Amsterdam-Zuidoost kunnen staan. Uh, we gaan dit gesprek uh, zo meteen in twee delen, maar in ja. het ja. tweede deel wil ik nog wel even praten over andere plannen. Ja, ik wil, het, het eerste ja. deel van even van niet. onder. Ja. Uh, we hebben de vragen ge, uh, gezien, die zijn gesteld. Ja. En nou, daar moet een antwoord op komen met dat rapport, dus eigenlijk weet je nog niks. Nee, nee dus maar, je, uh, het is geen antwoord. De gemeente, die heeft al iets gepresenteerd waarvan de CV uh, watertoren dus de, de, de ontwikkelaars, ja. eigenlijk niet eens op... weten. Ja, wees wel vanaf, maar wordt in de brief wordt gezegd dat ze er niks van weten. De ja, gemeente, gemeente zegt van uh, hun weten er niks vanaf. Want de... Ze hebben het nog niet gezien, of iets dergelijks. Ja, oké, okay. dat is dan weer het, uh, het raadsleiden. We gaan nou. eerst even naar de muziek en dan komen we hier terug. Ja, ja en die the muziek is, uh, that's the way I like it. Oké, dan is de way I like it. Sunshine Band. That's the way I like it. Even Dienstmededeling, Tussendor Band. Dienstmededeling. Dienstmededeling. Dienstmededeling. Straks tussen 12 en 1 hebben we weer de hervatting van het programma CFM Oud-Zandvoort. Daar gaan we praten over iets wat, wat ons wel na, na aan het hart ligt. De basis. Nee. Ja, nee. nee, dat wou ik niet zeggen. Er komt ook een ander monument wat we oh. afgebroken hebben. Het oude bioscoop Monopol. Oh, en dan komt de Rietkerk en uh, dat is de laatste eigenaar ervan geweest. En die komt ja, uh, van alles uh, vertellen. We hebben wel een gebouw wat Monopol heet, maar het Riet. lijkt niet op het oude bioscoop. Maar maar In ieder geval, er liggen heel veel nostalgische herinneringen in Monopol is uh, natuurlijk uh, de bioscoop van Zandvoort in die ja, tijd. Het is voor, voor een, een disco geworden, ook geloof ik. Ja. ja, nou, het is ja. van alles geweest. En uh, voor een dubbeltje gingen we naar de zondagmiddagmatiné, waar elke zondag dezelfde <laughs> film draaide met steeds een andere titel. Wel heel goed, ja. Van 12 tot uh, 1 oud Zandvoort, Monopol. Monopol, was het zo goed, voorzitter? <laughs> ja, we dat moet een beetje praten. Maar We gaan terug naar, we gaan terug naar de watertoren. want uh, er zitten hier twee heren aan tafel, wil een Paap en Michel uh, Demmers, en de een weet van niks en de ander ja. blijkt goed geïnformeerd te zijn dat ja. vind ik vreemd, Michel ja, dat is ook vreemd uh, toen op een bepaald moment ik te horen kreeg als antwoord bij de gemeente dat uh, het financieel verantwoord was om de toren precies zo te houden, maar dan te herbestemmen uh, heb ik gevraagd om de gegevens en uh, die waren er niet, toen heb ik de eigenaren gebeld en de eigenaren waren wel in het bezit van de gegevens en uh, dat behelst uh, twee modellen, de toren precies uh, zo houden en verbouwen en te ge geven als woonbestemming. En de, de toren zo houden en verbouwen uh, als horecabestemming. En die investering is dan 8,1 miljoen euro. moet je heel wat biertjes voor gebruiken om dat een te beetje terug te winnen. Ja, dus toen heb ik nagerekend vanuit de verschillende vormen van horecaexploitatie die in de toren mogelijk mm -hmm. zou zijn. Hoeveel per, of het reëel was, elk onderdeel wat voor netto winst die zouden opleveren als bijdrage ter delging van de investeringskosten. En dat sloeg, van, dat sloeg op niks. Maar uh, dat rapport is het dus. En dat rapport gaat eigenlijk over, je laat dat ding staan. Ja. Je sloot de binnenkant eruit. Ja. Wat bijzonder moeilijk gaat worden met, ja, met de Ja, maar die onderkant. blijft dan op een rare manier toch wel erin. Maar goed. Ja, Oké, okay. en dan moet je dus heel veel geld investeren wat ja. je er nooit meer uithaalt. Nee, dus uh, dat kost. Waarom gaan we niet terug naar uh, het uh, heel lang geleden ingeschoten plan. om dat ding op te blazen en die oude er neer te zetten? Uh, jou, de, de, omdat dat natuurlijk een, uh, toch een, voor een flink gedeelte een emotionele zaak is. Hè, en emotie, dat zijn ja. ook uh, uh, gegronde uh, overwegingen om iets wel of niet te doen. Uh, heeft uh, de eigenaar uh, een architectenclub uh, ingehuurd? En die hebben drie verschillende torens gemaakt. als prijsvraag voor de bevolking. Mm -hmm. Dat het zo kan, niet kan blijven, dat is iedereen wel duidelijk. Uh, en, die, en die prijsvraag is niet doorgegaan, omdat die footprint er niet, uh, niet groot genoeg was. Dus alle kansen voor de bevolking Twee om mee te doen. En dan een wat wel verantwoorde investering te doen, in plaats van 8,1 miljoen, waarbij de kosten van de laatste tien jaar nog niet eens zijn meegenomen, ja. nog voor de gemeente, nog voor de eigenaren. Ja, dat leek mij niet zo financieel verantwoord. Gaan we even ja. terug naar het uh, bekendstellen van uh, de, de rapporten. Ja. Wat vind jij daar nou van? Dat ja, jij dat ja. niet weet en Michel wel? Ja, ik vond me uh, op zo'n gezegd een beetje in, uh, in de zijk genomen uh, door de beantwoording. En wat ga je daar politiek aan doen? Uh, nou, ik ga er uh, politiek uh, sowieso wat aan doen. Uh, ik ga weer reageren met een uh, schrijven nou. naar de portefeuillehouder. Want zo hoor je dat dus raar ja. uh, te doen. Die is... Uh, ja, het is een portefeuille, dus de heer krijgt van mij weer een brief met uh, vragen op zijn beantwoording. Oké, okay. ja. en dat gaat hij dan weer gewoon bij de volle raad beantwoorden bij jou, of moet ja. dat gewoon met een ja, mail? Ja, ja, ja, het is... Gaan jullie ook als raad gewoon eens tijdens een raadsvergadering daarover praten? Is nou, het, Dat, is, dat het, wordt het, heel het, moeilijk het, altijd, want ja, de ja. agendavoering is zeer strak. Ja. De agendacommissie bepaalt ook vaak, van dat komt erop, en dan is de meeste stemmen gelden. En er zijn maar drie leden in die agendacommissie. En er worden vaak heikele dingen vooruitgeschoven of worden niet op ah, agenda nee. gezet. Nee, nee, nee. nee. Zo weet ik, ik zit zelf in die agendacommissie. Zo, nee, zo. Nee. Ja, zo weet ik niet zo. Nou, oké. Okay. Nou, Hoe gaat het? Dat? Als het uh, goed is, komt hij in oktober als onder tafel, komt de water ja, ja, dat, dat heeft maar, de commissie al bepaald. Maar Willem heeft dat, dat geregeld. Dat ja. uh, wil ik gewoon uh, hebben. Okay. Ik wil duidelijk uh, weten wat er nu echt gaat gebeuren met die watertoren. Niet over tien jaar nog met die watertoren uh, uh, lopen te discussiëren van ja en nee. Maar het is allemaal ja en uh, nee spelletje. Ja, Wim, zou, je, zou het slim zijn om die watertoren uit het hele bestemmingsplan Middenboulevard te halen? Dat moet je niet doen. Nu. Nou, dat, dat in, wezen het heeft niemand, op, in wezen heeft meneer Meneer Bierman het eigenlijk al gedaan, want wat, wat vroeger in het kaderplan, ruimtelijk functioneel plan, wat moest leiden tot een bestemmingsplan, en dat was wel veel makkelijker, want het was vrij gedetailleerd, dat is uh, die fases die daarin waren, heeft meneer Bierman veranderd in aparte ontwikkelde uh, gedeeltetjes. Ja, maar het is dus gewoon moet twee meter. De, de stedenbouwkundige samenhang... In het hele gebied moet erin blijven, maar hij zegt we gaan per gebied, wat eerst een fase was, wordt nu, wordt nu een deelgebied. En dan kan je per gebied kan je ook nog in bezwaren beroepen. en beroepen. Uh, dus in principe is het eigenlijk al een beetje gesplitst, wat niet zo handig is, maar dat is weer een andere vraag. Nou, ik, ik wou als je zeggen, op zich zou dat dan niet zo'n probleem zijn. Want dan heb je in ieder geval dit gebied, kan ik gaan ontwikkelen. Terwijl we hier nog heel hele, veel discussie over hebben. Ja, maar het punt is dat, dat je dan uh, stedenbouwkundige samenhang, die geëist ge ge ge werd door het uh, provinciaal rapport, toen het in ja. de prullenbak ging, dat kan je niet garanderen. En je kan binnen plans niet verevenen. De stukjes waar je ja. dus winst maakt, die moet je dan ergens anders waar je een parkeergarage wil, die in eerste instant eerste tien jaar verlies oplevert, dat je dat daarbij kan storten. Okay, dat ja. kan niet meer. Dus dat betekent dat de grondexploitatie per stukje sluitend moet zijn. Ja. En als je dat okay, dan ja. per stukje zo, zo doet, wordt het helemaal volgebouwd. Nou, dus die, die opzet. Dus, dus het blijft één plan? Ja, maar je kan niet garanderen dat die stedenbouwkundig samenhang is als je per stukje moet gaan onderhandelen nee, met beroep en bezwaar en dit ben en ben ik met je eens, dus we praten gewoon over het hele stuk middenboerenvaar. Ja. En dan, uh, natuurlijk kan je graag willen weten wat er met het ding gebeurt. Ja. Maar het dat hele dat plan ja. is ook nog niet dat je zegt, we gaan er wat mee doen. Nee, maar het zou wel schelen als je in die uh, gefaseerde ontwikkeling... En dan moet je alleen nog die stedenbouwkundige samenhang en het gebruik moet je goed ja. uh, dicht uh, timmeren. Maar het is best natuurlijk mogelijk, en dat was in het begin ook het plan, want je kan niet in één keer de hele boulevard doen, om te beginnen met het Watertorenplein en de Watertoren als die prijsvraag klaar is. Ja. De investeerder is er. De grond is hier voor een groot gedeelte ook eigenaar van de, ja. van de gemeente. Dus dat zou een eerste stap kunnen zijn dat je zegt, daar gaan we mee aan de slag. Je ja, hebt ja. een keer tijd, als anders Je hebt dan ook... Ja, het... ja, ze en kets hem zo terug, dat ben de raad... natuurlijk ook want je zit ook in de raad. Ja, ja, ja, ja, dus ze is niet ja, ja, ja, alleen ah, die ah, andere. Maar... Maar, nou, overzakelijk dus we. wel, want we krijgen steeds verkeerde informatie. Dat krijg je niet van de raad, dat krijg je van het college. Ja, ja, ja. Ja, maar daar nee, Kijk, in wezen heeft hij gelijk, want de raad die uh, beslist over bestemmingsplan als je die hele dag bij de raad van staat dan staat de advocaat daar en die heeft het niet over het college, die heeft de hele dag heeft hij het gehad over de raad van Zandvoort heeft besloten en de raad van Zandvoort heeft dit gedaan. Nou, ik kan niemand van, uh, uh, of als ik het... Ik ben het er niet mee eens natuurlijk. Althans al jaren niet heb ik ook brieven over geschreven. Al, uh, al vier jaar lang. Dat het anders zou moeten en kunnen. Maar... De meerderheid beslist. Ja. Nou, en als de, de, de visie zoals uh, GBZ die heeft, als dat niet spoort met de meerderheid van de raad, dan heeft in meerderheid de raad besloten dat. Ja. En dat daar een gedeelte op tegen is. Of het er niet Dat is duidelijk. Maar en, in feite ja, is het de raad? Ja. Ja. E, eigenlijk achteraf gezien heeft de toenmalige raad zich een beetje een. Uh, een, een, een, iets voor spiegelen door meneer Bierman, wat zegt van, doe het nou zo ruim mogelijk dan kan je nog alle kanten op met andere woorden, dan heb ik nu geen ruzie met jullie, want je kan nog alle kanten uit maar dat is juist in tegenspraak met de bedoeling en de geest van de bestemmingsplan en de raad is daartoe mee akkoord gegaan ja, uh, we hebben nu een nieuwe raad ja. Nou, die bestaan nog uit drie kwart dezelfde leden. Dus is <laughs> ja. ja, dus eigenlijk ze worden, dus de verwachting een beetje miniem. Ze, ze, ze, ze, ze worden geconfronteerd met een eigen beslissing toen de tijd door zich hebben te laten overtuigen okay. door meneer Bierman. Je, je kan natuurlijk een beetje uh, voor inzicht hebben. Je kan, je kan meegaan met wat, uh, wat ontwikkelingen ja. in, in de ontwikkelingen zijn van toen. En ja. Dus je kan anders gaan denken, je kan anders geïnformeerd ja. worden. Dus ja. er, er zou nou, je, een kan zijn. Ja, ja, als je zou zeggen als raad, in totaliteit van nou, dat hadden we toch kunnen doen, dan toont dat, ja, toont ja. dat dus uh, bestuurlijke kracht. Ja. Ja. He, dat je dus kan terugkomen op iets van, nou, dat was toch niet zo handig. Ja. Blijkt nu uit de uitspraak, uitspraak nou, ja. van de Raad van State eind van dit jaar. Ja. Dus daarom zou je als, als oude nieuwe raad, hè, want die zegt het zo, zitten heel ja. veel uh, leden in van de vorige keer, gewoon ze kunnen zeggen, nou hoor. We hebben, het, we hebben het niet handig gedaan, we gaan het nu zo doen. Ja. Nou, zou nou, kunnen. Verwacht je dat? Je dat? Nou, het zou kunnen, maar eerst, ik ja. denk dat we eerst moeten focussen, en dat zegt Willem ook. Focus op eenvoudige dingen goed doen. Ingekomen stukken, inboeken naar de raad. Naar de raad. En uh, ja. antwoorden geven. Geeft niets met de raad het te maken. Nee, maar. als er rapporten goed. zijn, zorgt dat de raad krijgt. Ja. En niet in een zit. Nu zitten we in een. Eén tegelijk, hè? <laughs> er is een rapport. Ja? Daar wij niks vanaf weten. Er wordt gewoon maar gesteld van ja, support, ja maar met, het is allemaal haalbaar. Met alle respect, ik hoor... Maar ik, zie de, ik weet helemaal nergens wat vanaf. Ik hoor heel vaak uh, dus hier raadsleden zeggen dat ze niet geïnformeerd worden. Ja, nou, je ja, zie je maar. En dit is niet zoveel van ja, Het is gewoon uit... Uh, eigenlijk is het eenvoudige dingen. Hè, vanuit het uh, college of vanuit het uh, ambtelijk apparaat. Eenvoudige dingen goed doen. En voordat er een brief uitgaat... Eerst even, er is al een paar keer gebeurd, even goed nadenken. Als een ambtenaresse in een brief naar een derde gaat zeggen dat hij zijn geld daar en daar in moet stoppen en dat het financieel verantwoord is. dan ga je, dat is nou net een streep te ver. Dat moet je, dat moet je niet willen. Maar dus. En dan de raad dat, ook niet te informeren. Dat trekt, dan trek ik hem even los van de baartoren. Ja. Dan zou je dus eigenlijk over het hele apparaat moeten gaan discussiëren. Nou ja, de, er is hier en daar wat miscommunicatie. Er ja. is hier en daar wat desinteresse. Er worden, ook, er worden ook dingen geschreven en dan gaan de dingen de deur uit zonder dat de wethouder het gezien heeft. Nou, nou, en die is wel eind van Dat begrijp ik, maar uh, ja, ik zelf wel aan het gaat niet. Dit is het onderwerp, ja. maar wat er omheen hangt: de informatie, het, uh, ja. het inboeken van brieven, ja. het versturen van rapporten. Ja. Daar ben je ook niet blij mee. En dan gaat het niet alleen over waar. Nee, maar de hele sfeer tussen het, uh, de raad en, en het college gaat dan achteruit. Want ja. er zijn mensen die, die bellen mij, die mailen mij en die zeggen: het, het college, hier is een brief die zegt dat en dat. En dat is helemaal niet waar en dat klopt niet. Ik ga dat helemaal na college had een keurige brief geschreven en die klopt als een bus maar dat is uh, van de acht keer niet en twee keer wel ja. de mensen denken nou het zal wel weer niet kloppen kijk en en het wordt het is niet goed voor het bestuur ja, maar ik wou nog even terug naar de water ja, ja en overigens, overigens eigenlijk, dus wat Mies zegt emotie over water dat is al duidelijk ik, ik was gisteren ergens en toen heb ik opblazen dat ding ja. nou, nou dan ja. ik moest oh, maar toen moest je voor rennen, rennen? Ja, ja, even, maar toen wilde ik mijn zin afmaken en gewoon een nieuwe bouwen ja. Ja, ja. Kans en, en toen was het goed ja, ja, ja, ja. ja nou, dat, maar dat wil een aantal standvoorders wel ja, dat ik gewoon ja, weghalen nou, en van dat mijn is het. dat wou ik eigenlijk neerleggen een restaurant stel je nou eens voor dat, dat we dat zouden willen. Dat idee om, een, uh, om de watertoren af te breken, het, het plan om hem uh, in de oude vorm zoals van voor de oorlog terug te bouwen met een grotere footprint zodat het verantwoord is om daar appartementen in te bouwen. Wat we niet willen als Sanford is dat daar het zoveelste flat gebouwd wordt. Nee, nee, nee, Dat weten we allemaal zeker. Dat, dat Wat zouden dan de vervolgstappen voor de raad moeten zijn als ze zeggen, nou, daar gaan we voor. Ah, de bestemmingsplan wijzigen, reparatie van bestemmingsplan en dat betekent de footprint groter uh, en dan die, uh, die prijsvraag erin. En een van de onderdelen van de drie modellen was dus de soort toren. wat ja, jij nu net de oude, de oude watertoren, zeg maar. Ja, nou, maar we hebben het over eigenlijk, hè? over twee meter. Maar, ja, maar de, de, die uh, twee meter ja, blijft die uit, twee meter. Ja, daar kan je over discussiëren wat je uh, wil. Maar waar ja, hebben het eigenlijk over? Het. Nou, over die twee meter. Ja, het nou, dus nou, daar kom je niet dus, verder. Daar komt Pippi Lankhuis binnen. Daar gaan we het zo over hebben. Dat is jammer dat geen Maar goed, daar gaan we het zo over we gaan het nog even uh, heel kort over uh, de water hebben. Kijk, uh, we kunnen iedere keer wel roepen die twee meter. Maar we moeten gewoon uh, verder met dat rapport. Ja. En zorgen dat of wat jij graag wil inzien. Ja. <laughs> of er gaat wat gebeuren met wat er nu staat. Ja. Of je blaast de ding op en je doet een, een prijsvraag en zet daar... En dat zou ik graag zien. De ja. oude waardtoren neer. Ja. Ja, maar ja. er moet wel iets gebeuren. Ja, er is nog één andere mogelijkheid. Hè? Uh, dus uh, de, de bestuursrechter die gaat zometeen zeggen... dat was geen fraaie actie bijvoorbeeld van de gemeente. Maar we laten het toch zo geen sanctie of zo. Hè? Dat kan. Dat kan. Nou, nou, dan gaan we op dat herbestemming ding door. Toren blijft zo, maar dat wordt een horecabestemming of een woonbestemming. Kost 8,1 miljoen. Als dus ongeveer uitgerekend heb ik dat het verlies op de hele operatie van 10 uh, jaar geleden tot nu dan uh, ongeveer 2,5, 3 miljoen is. Ja. Gaan wij dat... Betaald? We staan, nee, we, maar er staat in het koopcontract, wat jij goed kent, ja. daar staat in dat de helft van uh, de winst die gemaakt wordt bij nieuwe ja, ontwikkeling ja, ja, ja, ja, is voor ja, ja, ja, de gemeente. Ja, ja, ja. Nou, dan zeggen wij, als wij dat met z'n allen emotioneel en weet ik wat ze graag willen, dan nemen we ook de helft van het verlies. Ja, nou, ik kan, ik kan me namelijk, namelijk niet voorstellen dat de ontwikkelaars die er nu in zitten, gewoon even 8 miljoen gaan neertikken om dat ding te laten staan. Uh, nou, als zij er dus uitkomen en het hele boel is netjes opgelost naar ieders tevredenheid en zij hebben de, de kosten van de afgelopen 10 jaar terug, rechtszaken, adviezen, architecten, en ze kunnen met gesloten beurzen dat ding doen. Dus dat betekent het verlies delen. Het verlies voor de gemeente. ja dan, dan En dat is ongeveer tussen de 2,5 en 3,5 miljoen. Als het ding helemaal af is zoals het er staat. Dat is de kans. Dan is er wel kans. Maar wat moeten wij met een horeca-exploitatie daar. In die hele toren bewijzen van. Als de gemeente Den Haag... De Scheveningse pier voor één gulden verkoopt dan van de valk. Terwijl er 14 miljoen bezoekers komen. Dan denkt u toch niet dat die een pakken wordt voor de gemeente? Als uh, soort van... Uh, ik denk niet eens dat het mannenkoor er bovenin past. Nee, nee, nee. Maar je kan ze een hele lange trap maken. Tweede weg. Ja, ja dan krijgen we dat ook nog. Het blijft net als de, de middenboervader een heikel punt binnen de gemeente, want er, er zit veel emotie in. Er zit uh, een beetje miscommunicatie in, begrijp ik. Ik noem het maar een beetje. Uh, ja, een beetje veel. Ik ben zeer benieuwd naar de, de Jij gaat het agenderen. Je blijft brief schrijven, begrijp ik. Ja, maandag we er wel weer een uh, brief uh, naar het college toe. Uh, met naar de aanleiding van het aanleiding antwoord. Van de en okay. in, inderdaad in medestanders ja. vinden. Ja, nou ik, ik ja. moet zeggen, de vragen die uh, Willem in zijn hoofd heeft, die heb ik gezien. Helemaal perfect. Naar aanleiding van de brief die ja. we gisteren gehad hebben. Maar aan de andere kant, ik heb ook met uh, meneer Tone wel eens een discussie gehad over iets. En dan, dan wordt het een soort van polemiek, hè? via brievenschrijverij van en naar het college. En die staat nou wel goed. Kan je Geer, hiervan? bij elkaar in hockey gaan zitten? Ja, we worden weinig uitgenodigd. Behalve als er dus een probleem is waarvan ze denken, dat hebben, hebben wij gedaan. Hè. Bijvoorbeeld als college, hebben we niet goed gemanaged. Kan je even koffie komen drinken. Maar ja, de mensen gaan tegenwoordig, die gaan niet meer koffie drinken, die stappen gelijk naar de krant. Wat krom is Ja, wat? Wat het. inderdaad, aan om koffie te drinken, als een stuk schreeuwt in de krant staan, toch? Nou, je moet voordat dat allemaal in de krant komt, met die narigheid, dan moet je zeggen van, nou, nog een poging doen, en dan gaan we zeggen, waarom is die brief niet ingeboekt, en waarom zit de gemeente er heel anders in, blijkt nu, als de eigenaren. Waarom wordt water for gedaan als dat er een goed overleg is en dat we constructief bezig zijn, terwijl dat helemaal niet zo is. Ja, dan denk ik. Dat is voor de raad niet goed, dat is voor het college niet goed. Voor het heel zandvoorn niet we goed. Maar goed. daar op sluiten op. we mee af met die uitspraak. Uh, bedankt voor jullie komst. Uh, oktober wordt dan toch een interessante discussie zo meteen een rond de tafel uh, gesprek. Inderdaad. En misschien wel eerder. En misschien wel eerder. Ja, je weet het niet. Uh, of die watertoren uh, zal overleven, dat moeten we nog zien. In ieder geval, Gloria, Gane, met. I will survive. Ja, het wordt even stil, want uh, er wordt van plaats verwisseld. De korenwisseling is, uh, is aangeschoven en uh, Gerard Kuipen door Gerard, ja. heb jij een korte roep over de korendag? Ja, uiteraard. Uh, mijn roep is dus uh, dat het er voor de vijfde keer wordt georganiseerd. En een uh, zeer vol programma van vanmorgen tien uur af tot vanavond tien uur. En onder, uh, tussen elk half uur. Een ander koor. 23 koor in totaal, liefst. 24 nu. Ja, nou, niet zoveel. Ben jij een eigen koor? Nee, we hebben 24 koren. Oké. Okay. Nee. Aangeschoven ook een mayo van de Linde, een van de organisatrices van Korendag Zandvoort. Het is feest. Het is heel erg, is feest. Heel erg feest. Vijf jaar. Vijf jaar. En? Het evenement van het jaar, oh. of van vorig jaar, hè? Ja, het ja, ja, ja. evenement van vorig jaar. Ja, ja, dat ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dat staat ook dus. prominent op, uh, op jullie bijzonder fraaie boekje. Ja. Uh, met heel veel uh, sponsors en een oorkonde. Ja. Wat doet die oorkonde? Heel veel. Ja. Vertel. Vertel. Nou, toen wij ge we waren genomineerd, hoorden we, en toen dachten we van ja, tuurlijk. Hè, mm -hmm. Met al die andere evenementen, nou, dat kan me niet voorstellen dat wij dat ook zijn zo. Hè. En we dachten, ik zeg, nou ik ga, want ik vind het altijd gezellig om feestjes en in ieder geval om anderen te steunen. En uh, nou, de anderen zeiden ook, nou we gaan al nou mee. Hè? En toen hoorden we dat. Nou, dat was echt voor ons een verrassing. Het was echt een verrassing, maar wel een kroon op ons werk. Ja, dat is het ook. Ja. Um, voor de vijfde keer, uh, vertel eens hoe dat de eerste keer was. Hoe? is lang geleden, hè? Vijf jaar voor mij. Ja, ja, ja, ja. Kijk, er is zoveel die, die, die, gebeurd. Die, die, wat ik eigenlijk wil horen is, hoe, hoe heb je dat, die, die groei meegemaakt, na het vijfde jaar toe? Uh, nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maak er altijd al zoveel koren Ja. dag? Ja. Altijd al? Ja. Nou, de, de eerste keer was het best wel een beetje lastig, omdat men je nog niet kent. En dat wordt steeds meer, meer, meer, meer, meer, En uh, ja, op plaats dan, nou, er, geloof ik, 63 koren die zich aangemeld hadden, moesten we gaan loten. Nou, dus, dat dus was gevaarlijk. Dat lopen. was. Uh, nou, nee, waarom? Gewoon eerlijk. Nee, je, je wilt toch uh, van al die koren moet je wel weten wat het is. Nee. Dat maak maakt ons niet okay. uit. Want het, voor ieder koor is belangrijk. En ieder koor is gewoon, ze, doet zijn eigen ding. Dus dat is gewoon heel leuk. Oh, dus je testen niet van de voet. Nee. Je gaat ook niet nee. luisteren. Keer. Nee, dat nee. oh, nee, okay. is het voor ons niet belangrijk. Dus, of het nou, je schrijft zo. al die koren aan. Uh, ja. Je hebt een bestand van koren in Nederland en die schrijf ja. je. Aan. Dat hebben we de eerste keer wel gedaan. En toen de tweede tot... keer, dan hebben we het op de site gezet en dan kon iedereen inschrijven en dat gebeurt gewoon. er zijn nu al koren die zeggen van, alsjeblieft mogen we volgend jaar meedoen. Dus zeg ons wanneer de inschrijving begint. Doe je dat, uh, dan wel zo dat degenen die nu uh, meedoen, de tweede zijn in de pool voor volgend jaar? Nee, iedereen gaat gewoon Komen weer. het hoedje? Ja, ja, gewoon weer allemaal mee. Oké, okay. ja. Het is, dus ja, eerlijk is eerlijk. Iedereen moet de kans krijgen. Er is een koor wat voor de vijfde keer meedoet. Die heeft heel veel gelukt. Het is, is het principe wat je, uh, wat je aanhoudt. En als dat het principe is, dan is dat, is dat goed. Ja. Um, carnaval? Ja. Deze keer? Ja. Um, hoe zag de burgemeester eruit vanmorgen? Gewoon. Def. Had hij niet uh, iets carnavals aan? Nee, hij zei nee, wat hij zei ook. Hij zei... Denk, nou, dan komt de grote verrassing. <laughs> nee, nee, <laughs> de burgemeester. Nee, want nou viel hij op, zei hij. Ja, hij ging als ons... ja burgemeester dat, dat, burgemeester is, dat is ook wel zo. Hij is verkleed als burgemeester. Ja, hij was verkleed als <laughs> burgemeester. Hij heeft uh, heel lief uh, de opening gedaan. Ja. En, uh, ja, samen met onze koningin. Hè. En wie is de koningin? Onze koningin? Wij hebben een koningin er rond te lopen. Ja, wie is dat? Malika. Een van de koorleden. Nou, dan moeten we toch gaan kijken. Oh, oh, oh. Ze loopt dan natuurlijk prompt als koningin. Uh, ja. uh, ze, is, ze, ze, ze is echt helemaal de koningin. Ja. Ze is echt helemaal de koningin. Ze doet, doet het zo mooi. Ze verkleed. Is echt zo, ja, verkleed. Ja, maar ook helemaal, ze is ook helemaal de ze koningin. nu. Ja, ja, helemaal leuk. Ja. En, en maar jullie hebben als thema carnaval deze keer. Ja, en dat hebben we gekozen, omdat uh, carnaval is natuurlijk overal feest. ...of je dat nou in Rio hebt, in, in, in, in Brabant hebt, in Duitsland hebt... ...dan is het gewoon feest voor iedereen. Dus, en wij dachten van, nou het is vijf jaar, dus we willen daar een groot feest van maken. Nou, met carnaval kan je alle kanten op. Ja. Dus het is carnaval in het breedste zin van het woord natuurlijk. Want we hebben, nou ja, ik ben Pipi Lankaus... ...maar we hebben ook hele mooie Bra Braziliaanse dames rondlopen. Met die veren allemaal. die veren, ja. En Venetiaanse clownen hebben we in de rond te lopen. Maar we hebben ook boeven in de rond te lopen... En um, een van onze koorleden die, die al de kostuums maakt, die zei van ik wil geen gewone boerenkielen. Dus die heeft onze beachbopkielen gemaakt. Helemaal met uh, muzieknootjes. Ja, dus het is weer ons eigen in, inbreng in de carnaval. En dat is zo leuk. Als je het podium ook weer ziet, het is echt weer helemaal prachtig. We hebben ook uh, de, de, de, de zijkanten uh, hebben we, oh, zeg, ze een gezien. soort coulisses. Ja. En uh, die zijn uh, geschilderd ook door koorleden en vrienden. En uh, onze Heerle Jansen heeft uh, geholpen om dat allemaal zo mooi te maken. Ja. Ja, ik ben uh, gisteren even stiekem eens kijken bij jullie, hè? Ja, eigenlijk mocht je nog niet naar binnen, maar ja. Ja, maar ik mag altijd wel even komen kijken. <laughs> ja. en ik vond het ook heel leuk om te zien, want uh, uh, je ziet een aantal mensen, die zijn nog uh, erg druk bezig met van alles te doen. En dan zie je een aantal koorleden, die gaan al ontspannen zitten, want er moest nog geoefend worden. Ja. Dus er zit toch wat fanatisme in bij jullie, hè? Ja, tuurlijk. Want wij gaan natuurlijk aan het einde weer helemaal het, het slotstuk maken. Ja, jullie, uh, jullie begeleiden de, de hele dag alle, alle koren en uh, dat gaat altijd heel netjes, heb ik gezien. Maar eigenlijk mogen jullie pas als laatste zingen. Ja. En het ben je dan is niet al feestelijk moe? Je bent... Dood, dood, op. doodop. Dood het is een hele lange en dag. Is... En de kerk moet ja. vanmorgen geleverd worden. En ja, ja, de, nou ja, en we zijn natuurlijk eigenlijk, de, het, het team wat het dan organiseert is natuurlijk al maanden bezig. Ja. En de, de beatspopzingers zijn zelf al drie dagen bezig om het um, allemaal mooi te maken. Ja, ja. En uh, ook met repeteren we hebben we ook allemaal extra repetities uh, gehad nog omdat we een echt een carnavalsnummer uh, met lieden bij hebben. Okay. En dat is natuurlijk allemaal nieuw ook weer, wat je dan weer moet repeteren. En um, ja, dan staan we daar. Nou, we hebben dan eigenlijk één voordeel dat het laat is, en dat het een feestje is, dus dat het dan niet, het niet meer zo hoeft te klikken. Tenminste, ik niet meer, waarschijnlijk heb ik straks al geen stem meer, maar, dan, nou ja, maar ja. het is zo'n feest. Het is echt, we, hebben nu, we maken er echt een heel feest van straks hoor. Dat, dat, dat moet het ook zijn, het is, het ja. vooral, uh, is ook feest, uh, maar ik stond daar gisteren toch, en op een gegeven moment hoorde ik... Koorleden. Ja. En iedereen ging toch staan. Arno is toch wel een beetje uh, de ja? dirigent die dan even laat zien dat er wat gewerkt moet worden. Ja, ja, Arno Westerburger is ja. echt uh, en die, die heeft ook dat carnaval uh, met weer gemaakt. En net als de Nederlandse metling heeft hij is die ook in gemaakt. Ja. Dus uh, ja, die, die, die regelt het allemaal. Ja, we hebben allemaal onze eigen dingetjes die we daarin zetten. En hij doet de muziek en de koor begeleiden En die zet daar gewoon ja. een, een prachtig, gezellig koor in. Er moet natuurlijk van alles gebeuren. Zeker als ik dat prachtige boekje zie. Uh, we hebben het gisteren even over sponsoring gehad. Hè. Je moet er 30 sponsors af. Ja. Dus iedereen is er toch wel druk mee bezig. Ja. Wie is nou de verrassing vandaag? De verrassing. Onze ja. special guest. ja ja, dat is een koor uit Engeland. En uh, die is hier uh, op toernee, zeg maar. In Nederland. In Nederland, ja. En um, die vonden het heel leuk. Die hebben ons benaderd om op onze koordag te komen mogen zingen. En komt die... zo'n Engels koor aan die informatie? Kijken die ook naar websites website? Dat denk ik wel, ja. Ja, anders... Uh... Ja. Je, je hebt ze niet uitgenodigd. Nee. nee. Nee, ze hebben eigenlijk min of meer uh, zichzelf uitgenodigd, waardoor ze het, of ze hebben gevraagd of ze een uitnodiging mochten ja. krijgen van ons. Want dit was natuurlijk ook weer, uh, we, onze koren waren best wel helemaal, uh, al, alles was eigenlijk al rond. En toen kwamen zij en toen dachten we, maar dit is zo uniek. Dat kan je niet missen. Nee, en dus dat hebben we met toestemming van iedereen gewoon ertussen gepropt. Dat zeggen. is uit een badplaats hier in Engeland ook, Bournemouth. Ja, het is het Wessex uh, West ja. Harmony en die hebben ook zelf een prijs gewonnen. Dus het is eigenlijk voor hun ook nog feest. Dus het is dubbel, allemaal dubbel, dubbel, dubbel, dubbel ja. feest. Ja. Ja, het, is, het wordt één groot feest. Ja. Nou zit Gerard hier ook verkleed als dorpsomroepers. Ja, ja. Hij dacht, ik ga me even met Pipi mee, want die durft helemaal niet alleen over snaren. Ja, hij helemaal niet alleen over snaren. mag niet alleen, nee. Maar, net, <laughs> wat, wat, wat, maar wat ik ben heel sterk. Wat is de deze zerk. dag, uh, Gerard? Nou ja, ik uh, ga heel gewoon uh, helemaal door het dorp heen en ik vraag aandacht voor uh, dit mooie gebeuren. Ja. En help ik daar, uh, daardoor uh, mensen naar uh, de kerk okay. te uh, lokken. Ja, ja. Jij geeft de rugbaarheid aan datgene wat er bezig is. En, uh, ja, en ondertussen wordt er gevlaaid uh, naar de mensen die uh, zeg maar op het strand lopen of uh, op het station, ik ga zo direct even naar het station, een paar treinen. En dan deel je wat boekjes uit. Ja, dan uh, flyeren we daar. Ik vond het trouwens wel leuk dat er ook in Duits een, een tekst op stond op de flyer. Ja, en dat komt omdat we na elke uh, korendag uh, gaan e vragen aan iedereen van, god, wat vind je nou dat er eigenlijk niet kan hmm. of juist wel kan. Of, uh. nou, toen zei iemand van, goh is het niet slim om toch ook iets in Duits, te doen omdat we toch veel Duitse gasten hebben. Nou, dat vonden we slim idee. dus de achterkant hebben we het in Duits ja, dus. ja, ik vind het er prachtig uitzien en uh, ja, ik durf het haast niet te vragen, maar wat zijn jouw uh, uh, voorkeuren voor vandaag? Haha. Ha. Ja, ze zijn natuurlijk ha, allemaal goed, ha, ha. maar ze zijn er vast wel één of twee bij waarvan jij zegt van, nou, dat, dat is mijn uh, mijn ding. Nee. nee. Nee? Nee. Want ik heb natuurlijk wel op de site gekeken, want ik, ik ben natuurlijk ook best wel met die koren bezig en uh, de contacten. Maar ze hebben allemaal hun eigen leuke... Dus de een, ja. een zingt dan misschien wat minder. Maar de andere heeft dan weer een mooie presentatie. En het is gewoon allemaal heel leuk. En ja, over smaak valt niet te twisten. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus en, en, en, ik, ik heb geen voorkeur. Want ik vind alle muziek mooi. Dus dan uh, ga ik daar ja, ook niet over Dus, op dus eigenlijk mis je alweer heel wat nu. Ja, ik mis heel veel. <laughs> ja, ik wil ook eigenlijk wel weer terug. Ja, ik wil wel weer terug. Ja, ja, niet iedereen heeft het boekje. Naast carnavalsnummers worden ook andere koornummers uitgevoerd. Ja. Ja, iedereen hoeft eigenlijk maar één carnavalstummer te doen. En voor de rest zijn het allemaal verschillende... Ja, een vrije keuze. Ja, het is een vrije keuze. De, het is, een, een, het is een, een soort Russisch koor, een, een, een, een klein koortje... Een, mm -hmm. een, een, een, kapelle koor, nou, en, en, noem maar op het is heel verschillend, want dat is juist zo leuk, ja, en dat is... krijg je door die loting dat je niet speciaal kiest nee, dat is waar eh, en door, want anders dan ga je zitten en dan denk je, oh nou dit is wel leuk, dat is wel leuk, ja. en dan heb je je eigen voorkeur, en dat moet je niet doen, want je hebt met heel veel mensen te maken, en iedereen heeft een ander interesse, ja. dus, van... is, het, is het eigenlijk zo dat uh, er komen natuurlijk heel veel mensen naar voor toe ja. dat die koren ook naar elkaar gaan kijken, van hoe doe jij dat? Ja, ja ik hoorde net ook een koor van, ja maar we, we gaan wel even rondlopen, maar dan komen we weer terug want we willen toch ook de andere koren zien ja, dus de, de, ze maken er een ontspannen dag in Zandvoort van, ja. ze moeten een, een, een optreden doen en ze uh, kijken bij andere koren om uh, er, ja, er beter van te worden of ja te kijken hoe, uh, hoe iemand anders het doet. Ja, net, net ook. Uh, het eerste koor wat optrad uh, kwamen net weer tegen. Die heeft net uh, in, de, in het dorp even rondgewandeld. Nee. En ik weet ook dat ze vanavond samen met het Engelse koor uit eten gaan. Dus dat is ook weer heel leuk, ja, leuk. het contact uh, dat ze gelegd hebben. Dus ja, dat is allemaal... Uh... Ja, het Goed, is, ik raad echt iedereen aan. En niet mensen van buiten. Maar echt iedereen, iedereen die dit hoort. hoort zeg het voort. <laughs> kom, uh, kom naar de kerk. Uh, Protestantse kerk. Protestants kerk. Hij is al uh, helemaal geval, vol. Ja, en de toegang is gratis. Dus je hoeft nog niets te betalen. Je kan alleen maar genieten. Je kan alleen maar lekker gaan zitten. En dat tot half elf vanavond geloof ik. Ja, dus dat maakt ook niet uit wanneer je Kun je ook even komt. eten tussendoor? Ja, kan je even eten. Even ja. gaan rustig gaan zitten. Even een broodje gaan halen want uh, we ja we hebben natuurlijk alle gelegenheden ook uh, hier in zandvoort om je goed te vertoeven ja dus ja waarom niet kom ja. gewoon okay. lekker maak er een leuk dagje van ren terug naar de kerk en Gerard naar het station het moet heel hard zijn ja, dat het ja. regent helemaal goed oké bedankt voor jullie komst ondanks dat je het zo druk hebt ja, ik wil nog even uh, aan Gerard vragen want over oh. volgende week is het natuurlijk het Ormroepes Concours hey, ja, dus dat mijn, Pas op, mijn tijd hè. <laughs> Jij moet terug naar de kerk. Nee, kerk. Heel even kort wil ik. Hele. Nee, nee, nee. Wat gebeurt er volgende week? Ja, dat uh, is het een uh, Noord-Hollandse kampioenschap uh, Stads- en, dorpsomroepers. en uh, okay. nou ja, goed. Ik uh, heb het uh, nu als overgenomen van Klaas. Dus het is voor mij de eerste keer dat ik dat organiseer. En, uh, nou, ik uh, kom erachter dat het heel wat uh, werk is geweest, maar uh, we hebben het aardig Organisier, op de rails Het ja, kost nu, heel veel tijd dus... en energie. Ja, Daar ja, weet jij alles voor. Ja. Maar het, het, het ziet er goed uit. En, uh, ik, er komen 15 uh, Stads- en dorpsomroepers, onder andere ook een, een, een tweetal Belgen die komen, dus het wordt ook een gezellig weekend, want daarna hebben we natuurlijk nog Shantikoren op zondag. Daar gaan we het volgende week over ja, hebben. Ja. Um, Eerst, nu... Eerst nu gaat, de gaat de hij naar die kerk. Dan uh, gaan uh, terug naar de, naar de Korendag. Ik ga het niet vragen, ja ik moet eigenlijk wel vragen, um, volgend jaar weer een Korendag? Ja. Heb je al een datum geprikt? Rond deze tijd. Rond deze tijd? Ja, het is, dat zal dan de 16e zijn of zo, als het dan op een zaterdag is. Ja, zoiets. Dat zal veel wel komen. <laughs> uh, wil je nog wat kwijt over, uh, over je, over je uh, organisatie? Of over je uh, hele dag? Nou, nee, eigenlijk dat alle koorleden zo uh, echt heel goed aan meewerken. De, de taart die werd uh, door een van de koorleden gemaakt bij de opening. Dus oh. een prachtig zag dat eruit. De kleding wordt gemaakt door een van de koorleden, uh, Arne nou, die maakt dan de muziek. En iedereen uh, ja, doet, doet oh, er is iemand die grimeerd is, ook van het koor. We hebben eigenlijk alle mogelijkheden in huis. En Iedereen doet ook zoveel, ook uh, het opbouwen. We hebben met z'n allen staan opbouwen. Als ik, alle. als, ik het, als ik het goed begrijp, wil je gewoon alle koorleden bedanken? Ja, eigenlijk wel. Dat moet je dat gewoon zeggen. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, koorleden allemaal bedankt. Kijk, nou is het er uiteindelijk uit. Uh, want het is ook zo. Er, er, uh, je zegt het zelf al, organiseren kost heel veel tijd. En uh, Gerard komt er nu achter hoe dat zit. En ik weet het ook een heel klein beetje. Maar het leuke van, van bij jullie en bij ons is dat je het met z'n allen doet gewoon. Ja, ja, we doen het met z'n allen. En daarom staat er ook een product dat Juist. gewoon eigenlijk niet stuk kan. En dat is het ook. Nou, ik wil jullie beiden hartelijk bedanken voor de komst. Ja, graag gedaan. En meneer de Grebber? Ja. stukje muziek? Ja, Joe Kopper. Kokker. Nee. Delta Lady. die uh, probeert terug naar de kerk te komen, de uh, protestantse kerk. Kijk, is heel langs het de regen. had geen parapluutje bij, dus misschien is er één kalene van Floris. Dat hoop ik wel. Uh, wij zijn toe aan de agenda. Ja. Nou, vandaag is het uh, korendag. dag, ja. Hebben we en, net die hebben we net over gehad. Morgen rond je Zandvoort. Uh, je kan je nog opgeven bij diverse kroegen. Ongeveer alle kroegen doen mee. Uh, morgen is ook de Koperelli. Ja. De jaarlijkse puzzelrit uh, vanuit uh, café Koper. Maar ik denk niet meer dat je daarvoor kunt opgeven. Dat zal te laat Nou, dat zou misschien nog wel kunnen. Oké. Okay. Uh, Gaan we gaan een dat een een een Waar jij ook in mee Oh, nou, daar heb ik net over gehad. Van datzelfde telefoonje zal waarschijnlijk van mevrouw Koper komen. En het is morgen de puzzelrit uh, van Café Koper waar we net over gehad hebben. Je mag je dus nog inschrijven. Is hier staande, de boodschap van? De staande de vergadering krijgen ja, we staande. nog in. Goed. De, de boodschap zal ongetwijfeld zijn ja. dat je je nog kan inschrijven bij Café Koper vandaag en morgen. Vroeg. Ja. Uit eigen ervaring weet ik dat het een hele leuke uh, uh, rit is. En dus uh, doe lekker mee als je niet rond je lopen. Dan rij je netjes door de omgeving. Ja. Het zijn prachtige tochten die altijd uitgezet worden. Worden. Dus uh, ja, kom en rij mee. En als je morgen zondag uh, de 18e met je kinderen iets wil doen, dan is het heel aan te raden om uh, in Spijnwoude te gaan kijken naar waterbeestjes. Dat uh, doet IVM uh, samen. In Spijnwoude? In Spijnwoude staat daar, uh, ja hoor. Uh, je kan de informatie kun je halen bij uh, Vondelweg en Spaarndamseweg, de hoek, in Haarlem-Noord. Daar staat een informatiebord. Wil je uh, opbellen, dan is het 023, dik vonk, 254140. Ik herhaal, 023, 254140. Dan hebben we ook nog, maar dan zijn we alweer een weekje verder. Zaterdag 24 september in de Waterleidingduinen. Hebben we. Het wegzagen van de Amerikaanse vogelkers. dat zijn een stel vrijwilligers die dit altijd doen om die woekerende struiken weg te krijgen, uh, dat kan uh, via WWW, IVN, Zuidkendermanland. Ja. Die vogelkerst die moet er toch echt een beetje uit en uh, wij moeten er ook een beetje uit geloof ik. Dus uh, ik wil nog wel even roepen, uh, de Dorps- en Stadsroepersconcours is zaterdag, de zondag erop, aanstaande zondag, zeelieden en Shondichore Festival in het hele dorp en een beetje op strand. Ja. Heel erg snel, donderdag hebben we bedankt. Uh, ik, bedankt. En, dan mooi. Alderman, bedankt. Ja, en we gaan. En we gaan uit eruit. dag hoor. Dag hoor. ...met het NOS journaal. Premier Rutte opent straks de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Vanaf kwart over tien zal hij onder meer reageren op de kritiek van de oppositie... ...dat de bezuinigingsmaatregelen de kwetsbare groepen in de samenleving hard treffen. Ook de gedoogconstructieën...